Gestart. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het zijn gevechten uitgebroken tussen de politie en betogers. De oproeppolitie wilde voorkomen dat demonstranten opnieuw de gebouwen van de regering en het parlement bereiken. Gisteren vielen er acht doden en honderden gewonden bij rellen in Cairo. De demonstranten eisen dat de militairen de macht overdragen aan een burgerregering.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 Op de Filipijnen is het dodental door de tropische storm Washi verder opgelopen. Zeker 180 mensen zijn om het leven gekomen en nog eens 400 mensen worden vermist. In het zuiden van de Filipijnen zijn door zware regenval rivieren overstroomd. Op sommige plaatsen is het water tot aan de daken gestegen. Veel slachtoffers werden in hun slaap overvallen door het water. Amerikaanse minister van Defensie Panetta is in Libië voor een bezoek aan de regering. Hij praat met premier Al Kiep en de minister van Defensie over de veiligheidssituatie. De VS heeft gisteren de meeste economische sancties tegen Libië opgeheven. Met de vrijgekomen tegoeden kunnen de nieuwe leiders Libië op een verantwoorde manier opbouwen, zegt het Witte Huis. Drie verdachten van de rellen rond de voetbalwedstrijd Utrecht-Twente hebben zich op het politiebureau gemeld. De politie had gisteren hun foto vrijgegeven. Een vierde verdachte is nog niet aangehouden, maar de politie weet wel wie het is. In Utrecht zitten nu 21 mensen vast na aanleiding van de voetbalrellen van twee weken geleden. Het weer, vooral in het noorden en westen vallen buien. Met kans op hagel en natte sneeuw, er staat een stevige noordwestenwind. Temperatuur tussen 4 graden in het zuidoosten en 7 in het westen. Morgen weinig verandering.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 luisteraars, u hoort het, de tune van Studiosport. Want we gaan het vanmiddag hebben over voetbal. U hoort nu Pieter Joustra, dat ben ik. En ik mag het programma presenteren, ZFM Oud Zandvoort. En uh, we hebben vandaag het item: Zandvoort Meeuwen en Seine Stobbelaar. Vandaar deze voetbaltune en geen tante Leen Cor, jij doet de techniek en de muziek, kort draaier. En dat doe je goed.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 nou ja, dan moesten we met z'n vieren. De bedden stonden naast elkaar allemaal en één op de kop. Dus vier jongens. jongens. Uh, Grootmoeder had één kamertje. En uh, dan hadden we nog een tante in huis. En die sliep in het voorkamertje. Maar vier jongens in één kamer, hoe ging dat? Nou, dat was wel eens... Uh, <laughs> uh, ja, we moesten wel eens stoppen van pa. Dus uh, er waren altijd een donderen soms. Ja. Ja. Maar dat is altijd goed gegaan. Dus, eh, va vader... jullie, waren, jullie waren heel lief voor je ouders. Gehoorzaam? Nou ja. Uh... Wie was, was de ik... belhamel van jullie vier? We praten even over Seine. We praten nou, over Aarhus. Dat zeg ik maar niet, dan krijgen ze En op. Engel. <laughs> Jij was de oudste, Seine. Nee, er is eerst nog een zusje geweest, Eddie. Ja. Die is helaas. Heel 12 jaar geleefdheid overleden, overleden, in ja. 1948. En toen kregen je ouders vier knapen. Nou ja, uh, Engel, Engel, die, Engel, die heb ik nooit uh, haar gekend. Dus dat is de nee. jongste. Dus maar die is, je hebt Arendt, je hebt Aalbert ja. en Engel. Engel, ja. Met ze vieren sliep je op die kamer. Ja. Wie was de belhamer van de vier? Nou, laten we zeggen, dat is wel allemaal. Uh, <laughs> Niet uh, zijn nauwnamen. namen. Uh, kijk, ik, uh, op het laatst was natuurlijk was ik ouder, dus toen kwam ik later thuis. Dus toen uh, mocht, mocht, ja, ik, mocht ik weg. Er waren wel regels uh, hoe laat jullie thuis moesten zijn en dat soort zaken? Jawel, dat was in het begin zeker. Maar hoe uh, jonger uh, de broers. Uh, die bleven verder uh, later weg. Dus ja. het. Uh, ik uh, heb laat, uh, ja, ik was de, toen de vliegende schotel was het over, want dan eerder ik de Nel kennen. Ja. Dus, uh, en de andere jongens zijn nog lang thuisgebleven in de Belderdijk? Ze zijn nog aardig lang thuis ja. Aret Totdat was, ook daar vriendinnetjes kwamen. Ja, Arend is een de zuster van Nel getrouwd. Dus, ja. uh, Nelbrand, eventjes Nel voor de duidelijkheid. Nelbrand, Nel ja. ja. Van het strandpaalverzien aan de Zuidboulevard. Klopt, ja. klopt, ja. Lieve Nel.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 Uh, toen we op een bepaalde leeftijd waren ja, de voetbalschoenen werden door pa schoongemaakt en, en nee, gepoetst ja? Nee. Ja, ja. wat is dit voor iets ja dus jouw altijd... ja, vader die maakte dus voetbalschoenen schoon ja. Ja. jongen je lijkt wel Ajax <laughs> die hebben ook allemaal personal assistance maar goed hij leefde helemaal mee met ons met de voetbal Ja. dus uh, nee hij was uh, een goede supporter voor ons ja. Dus met allerlei dingen wat er na en voor was. Maar hij, was, hij, was, hij probeerde altijd aanwezig te zijn. Wat heb ik verkeerd gedaan dat mijn vader nooit mijn voetbalschoen heeft schoongemaakt? Nou, wij woonden heel dicht bij voetbalveld natuurlijk. Het was uh, 50 meter en we zaten op het voetbalveld. nee jongen, jongen, jongen. <laughs> weet je nog niet met de auto naar het veld weer toegebracht? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee hoor. Dus. Uh, maar hij. Uh, ja, hij was. Altijd wel aanwezig. Hij, uh, in de zomer had, uh, maaide hij de voetbalvelden met een seis. Nee. Die tijd. Ja. Dus uh, ja, hij was altijd wel bezig, zolang zijn tijd kwam. Want hij was bij de spoorwegen. Hij was zijn wachter, hè? Ja. Zijn wachter, ja. Dus uh, hij had ochtenddienst, hij had avonddienst. En, uh, dus... Het was niet altijd dat hij s morgens vroeg moest beginnen om 6 uur, dat hij dan uh, s'avonds nog. Uh, nee. Uh. Maar hij was vaak aanwezig bij de trainingen. Want dan uh, kon hij eventjes zo zijn huis uitlopen. Ja. En dan was hij bij het trainingsveld. Nou, hij stond er altijd bij elke wedstrijd, thuiswedstrijd, was hij aanwezig? Ja. Dat, dat kon niet. zeer betrokken vader. Zeker. En aan en, en afloop van de wedstrijd kreeg je nog wat te horen van je vader? <laughs> nou, dat was natuurlijk wel het punt.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 Ja, Pieter, dat was ja, Louis hoor. Davids. Ja, de, inderdaad. De, de voetbalmatch. Wat allemaal goed toepasselijk op vandaag. He? Ik heb even moeten zoeken naar het nummer. Ja, <laughs> ik heb maar je, je hebt hem. Zandvoort Meeuwen, lieve luisteraars. Dat is het onderwerp in dit programma ZFM Oud Zandvoort. En we hebben hier de kenner bij uitstek aan tafel, Seine Stobbeler. Overigens, luisteraars, als u uh, iets wilt toevoegen of wilt vragen aan Seine... ...kunt u ons rustig bellen. 023 57 30... 3, dan wordt de telefoon opgenomen en kan de vraag meteen beantwoord worden door Seine Of door iemand anders, dat is aan u. Nogmaals 023 57 30 39 3. Eh, we gaan verder waar wij gebleven waren Seine, Want eh, ja, nu zijn we...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 Daarna moest ik in dienst. Dus was in e, we, gaan, we gaan even terug. Je, jij maakt een droomstart van, van junior naar senior. Ja. Je bent een van de jongste jongens daar. Ja, dat klopt. Eh, maar je bent dan lang-end. Want ja. je, je zit tegen de twee meter aan toen. Ja, ik ben nog de kleinste thuis. Hè. Hoezo? Wie is de langste? Aal, dat is de langste. Dan oh. heb je Engel en Aald Arend. En dan ben ik. Maar het zit allemaal tegen de twee meter.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 Nou, wat te verdienen was uh, toen de tijd. Uh, ja, en, uh, maar uh, Pa gaf geen toestemming en we waren al luisterden naar Pa. <lacht> Het grote geld heb je laten lopen. <lacht> nou, dat valt wel mee. Dat valt best mee. We gaan er even naar de muziek zijn. naar Rein van den Broek met de Tarantuela, maar meer bekend als een van de achtergrondleaders van Studio Sport. Ja, en dan zeg je Rein van den Broek, maar Koor, wat jij niet weet, dat zal ik je dan nu vertellen. Rein van den Broek was natuurlijk de trompetist van Exception, dat oh, moet jij ja. weten. Nou, en Rein van den Broek daarvoor, voor Exception, heette de band De Jokers. En De Jokers, dat was de huisband van het Cornet Lyceum uit Haarlem. Daar zijn ze namelijk opgericht. Dat was een clubje vrienden met elkaar. En die, eh, die hebben zichzelf de Jokers genoemd. En, maar die moesten natuurlijk wel ergens optreden. En dan komen ze opeens terecht bij de vliegende schotel in het jeugdhuis in Zonfvoort. En die zeggen: Mogen we bij jullie dan komen we spelen? En ja, natuurlijk mocht dat. En wat kostte dat? Eén keer bier.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 Uh, we hebben al een hoop behandeld zijn en ik weet dat jouw broers en jouw vrouw aandachtig zitten te luisteren of het allemaal wel goed is. Uh, ze hebben nog niet gebeld. U kunt wel bellen, dames en heren, rechtstreeks in de uitzending 023 57 30 39 3. En uw vragen of op opmerkingen worden onmiddellijk beantwoord. We gaan weer even terug naar het Zandvoort Meeuwen. Want ja, ik praat maar over Zandvoort maar het heet niet meer Zandvoort Meeuwen. Het is nu de ZV. Zandvoort. Zandvoort. Ja, klopt. Eh, weer een naam. Ik ga dan maar even terug naar het begin, want vroeger hadden we ook twee clubs. Je had de Zee en, en je had nog een club, de SV hm? ja, Zandvoort of zoiets. Ja, Zandvoort. Zandvoort. De Zee en Zandvoort. Maar ja, dat is voor mijn tijd geweest. Jawel, maar ik, ik ben even geschiedenis gedoken. Ja. In 1941, bij leiding van burgemeester van Alve, is dat samen gevoegd ja. tot de Zandvoort Meeuwen. En nu heet het weer anders. Ik, blijf, ik kan er niet aan winnen hoor. Nee. Nou, blijf ik, Zandvoort Meeuwen noemen? Ik zelf ook niet. Maar ja goed, het, het is in verband met de fusie gekomen. Dat je daar naar elkaar moeten moeten. Dan is het Zandvoort geworden. Welke fusie was dat? Nou, ja dat was de, toen die tijd was... De, uh, uh, is er een, uh, ja, een splitsing gekomen in de zaterdag en de zondag. Van Zandvoort Meeuwen? Van Zandvoort Meeuwen. Er waren mensen die, uh, ja, allebei alle de kanten uh, zaten ze te trekken. En toen hebben ze, uh, nou, is het de uh, zaterdag, is toen apart gegaan. Ja en dat is een hele vervelende tijd geweest even voor mijn duidelijkheid dat was Z75, Z75 of... dus ja. dat moet in 1975 ja, gebeurd zijn ja, Z75 gebeurd dus... en toen had je weer twee clubs twee, clubs. twee besturen, ja. weer twee sportparken twee ja. clubhuizen nou ja, en toen kreeg je het probleem van <coughs> Zandvoort Meewe moest weg uit Noord want dat was voor woningbouw bestemd en die zijn toen ook in uh, gedeeltelijk bij het circuit gekomen ja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 Ja, moest je over de weg en naartoe. nou ja, dat was een weggetje, daar rijden geen auto's, niks, zo nu en dan een fiets. Maar er was onder het hoofdveld ook nog een tunnel waar je met auto's eventueel door op kon, Ik je me kan herinneren. Ja, dat was aan het beginkant van waar je binnenkwam, dan had je daar een bepaalde hokje staan, maar er liep ook onder de...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 De tanks ja, en met klopt, auto's. Klopt. En, en met, met motors en paarden. En die gingen allemaal door het tunneltje. Door die tunnel, het hoofdveld op. Een, ja, het was een grote tunnel en het kon allemaal weer... wedstrijden gehouden, paardenwedstrijden werden er wel gehouden. Dat is goed voor je gas. Ja, ja. Dus als je daarna moest voetballen had je nog wel eens een keer een uh, probleem. Ja. En in de 50e jaar is er ook nog een tribune daar gebouwd. Ja, door vrijwilligers allemaal. Goed hoor. Ja, dat, kan je dat verinneren? Jawel, want... Uh,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 Jawel, dit was een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax. Tegen Ajax? Ja, ja, ja. En daar speelde oh. jij mee? Ik, ik heb gedeeltelijk erin meegedaan, ja. Oh, tegen ja. die van Ajax moest je spelen? Heb je Johan Cruijff onderuit gehaald? Uh. <lacht> Laten we daar maar niet over beginnen. <lacht> nee. Ik, maar waren die jongens goed van Ajax? Jawel, maar ik was wel een... Uh... Ik heb mijn geschiedenis bekeken. Jullie verloren met 8-0. Ja. Ja. En je hebt geen eens een doelpunt gemaakt? Nee, dat krijg ik. Tegen Piet Schrijvers? Als ik achterste man ben. <lacht> <Ja>. <lacht> Mijn broers waren daar toch voor? Ja. Arend stond links buiten. De Aaldert was met voor. En ze maakten geen doelpunt nee. tegen Ajax? Nee, maar dat kon ook niet.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 Dus, die uitschuifbenen. Die uitschuifbenen, ja. ja. Hey, hoe kom je erbij? Ja. Hoe waren de wedstrijden tegen de koninklijke HFC Dat was altijd een spannende wedstrijden. Vertel. Want uh, ja, koninklijke HFC had altijd goede voetballers. Maar ze waren wat je koninklijk noemt, niet in het veld wilden ze nog wel eens een keertje pakken. En dan zei ze sorry. Ja, een beetje bekakt, sorry. Ja. Maar, maar goed, uh, ik heb uh, nooit narigheid gevonden. Oké, okay, nou, dan heb ik toch kennelijk iets anders gezien. Want ik heb een paar van die wedstrijden gevolgd. Ja, wel, dus... En dat ging heel anders. We gaan even naar de muziek. <lacht>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 voor Oh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 ...om jou uit dienst te houden. Ik heb begrepen dat er zelfs een brief is geschreven... Ja, ...naar de mi minister van Defensie. Nee, meer vrijstelling... ...op de zondag. Oh, Eventjes correctie. Ja? Dus, dus een brief van de... Dat was van Petinchem... ...die toen een brief schreef. Dat was toenmalig secretaris. Secretaris. Elie van Petinchem, hè? Elie van Petinchem. Ja. die is heel lang uh, secretaris geweest. Ja. Hij heeft toen een brief geschreven... ...naar de, de compagnie waar ik zat in Apeldoorn...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 Hij was snel. Hij was de snelste van ons allemaal. Aldert was een technicus. En die wilde wel eens spelen met de bal. En dat zei je dan ook niet zo veel. Dat zei pielen? ik ook, ja. <laughs> Voor, tijdens en na de wedstrijd. Uh, maar ja, goed, maar hij was heel goed technisch. Ja, uh, en met corners bal. ging jij ook naar voren toe? Ja, die tijd wel, ja. Maar ja, als je tegen Ripper daar speelde... en ik spreek meneer Pim Jansen nog wel eens... die hield me altijd aan mijn broekje vast, zogenaamd. Oh, wat vals. Dan kon ik niet omhoog komen. Wat vals. <laughs> als hij het luistert, ik zie je maandag weer met de tennis, maar... Uh... Wat vals ja, is dat. Ja, nou, Dat goed. soort dingen deed jij nooit? nooit. Nee, nee, nee, nee. Ik was zo eerlijk als wat. <laughs> nee. Ja, maar het ging in goed over... Uh, je werd niet kwaad op elkaar. Nee. Uh, uh,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 Hij heeft met de, met de tribune, je hebt het net gezien, die ook meegewerkt. Arend ook als timmerman. Die heeft daar ook meegewerkt. Dus we waren altijd met Zalvoert over bezig. En ik zeg al, na de voetbalwedstrijd werd bij ons altijd die wedstrijd nog eens een keertje overgespeeld. Ja. Het was een mooie tijd. 60 jaar zijn er. Ja. ja de, de, de, het is een tijd hoor, 60 jaar. Ja. <laughs> Ja, ik kom er heel weinig nu. Ja, het is wel vervelend. Maar... Ja, maar je leest de krant wel. Ik lees de krant. Ik lees en je en volgt nog steeds je oude vriendjes ook. Want je komt ze tegen in het dorp. Ja. En dan praat je toch af en toe even terug over die tijd. Ja, laatst kwam ik stokman tegen. Ja, die, die loopt niet zo makkelijk meer. Ja, ik ook niet meer. Maar, <laughs> nou ja... Heb je het dan nog eventjes? Ja. Nee. En er zijn natuurlijk een heleboel van de eerste categorieën waar ik mee gespeeld heb. Die zijn er niet meer. Want ik was toen een knaapje van 18. Ja. ja 19 20, 19, eh, ja, 20 jaar toen ging, moest ik dienst in. dus uh, heb ik minder gespeeld. Want toen werd ik uitgezonden naar La Coutune. Dus daar heb ik ook nog een tijdje ja. gepivakkeerd. <laughs>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 En, uh, dus, uh, en die twee doelpunten. Ja. die zijn toevallig door mij gemaakt. En die zijn door jou gemaakt, Arend? Ja. Wat goed. Ja, en, je broer zei er net al. je was een echte pingelaar. Nee, nee, dat was. Dat was Aldert? Aldert was, was Aldert. een piewer. Jij was ja. er links buiten? Ja. Ik was links buiten. En twee doelpunten door jou gemaakt? Juist. Geweldig, geweldig. Ja. hè? Uh, even correctie van je broertje. Ja. Klopt het een beetje, uh, Arend, wat zijn allemaal gezegd heeft?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 Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hey, uh, Arendt, uh, even wat uh, en vertelde. Uh, ja. Hij was altijd zo netjes in het veld. Ja, ja dat, dat, hij doet zich leuker voor, dan, uh, netter voor dan dat hij is, hoor. Oh, ligt ja. het toch anders? Hij, hij was wel ook wel een uh, af en toe een schoffelaar. <laughs> niet schobbelaar, maar schoffelaar. Heel schoffelaar heette nee, die. Nee, nee, nee, nee. Hij was ook uh, erg goed oh, nee. in. De... Hij heeft van die uitschuitbenen. Ja, niet meer, hoor. Dus uh, dat is de waarheid. Oké, okay, oké. Okay. Dus wil ik eh, even zeggen. Ja. Uh, en voor de rest is het uh, ja. leuk om te horen. Heel eh, goed. Ik hey, spreek hem vanmiddag al. Maar doe hem maar de groeten. Ik doe hem de groeten. Enorm bedankt voor je aanvulling. Dankjewel Arend. Hoi. Nou, toch leuk dat je broer even reageert zei. Hè. Ik had gezegd ga maar mee. Maar uh, wel niet. Also, je kan het zelf wel 11-2 hey, uh, was het ja, uh, Ajax, Ajax tegen Zandel. En Arendt ja, ja. had de twee doelpunten gemaakt. Nou, dat ben ik helemaal eventjes... Uh... En de NTS, die heeft dat opgenomen. NTS Televisie. Hm. En Arendt wou dat programma ooit een keertje terugzien. Maar dat was vloer geraakt, helaas. Oh. Hm. Maar verder was hij het helemaal met je eens. Oh, nog. Ja, dus je doet het goed. Oh. Uh, uh, kan ik weer thuis komen? <laughs> ja, want hij is met een zuster van Nel. Uh, ja, geen, geen ruzie. <laughs> geen ruzie. Zijn uh, we gaan even nog verder. Want het leuke is, van ook meewen... ...of de SV Zandvoort. Ja. ...dat de naam Stobbelaar op dit moment weer verder gaat. Hè? Er is een, een Stijn Stobbelaar... Ja. ...die weer actief is in het voetbal. Ja. Van okay. wie is dat een, een kind? Van, van Aaldert. Van, Albert. van en Aaldert. En die speelt momenteel weer. Hey, wordt ik, het ook een goeie? Ik, ik, ik, uh, hij speelt in de zaterdag. Ja. Hij, hij speelt in het eerste... Ja. Ik kan er weinig over oordelen, want ik, uh, ik, ik heb hem niet zien voetballen nog. Okay. Maar hij is laatst geblesseerd geweest, dat is heel vervelend. Ja. Het, is een, uh, het is een hartstikke fijne jongen. Maar... Dus uh, ik, ik hoop dat hij het redt. Hey, en jouw kleinkinderen, zitten daar voetbaltalentjes tussen? Uh, nou, ze wonen in Wageningen, ja. uh, dus het is heel moeilijk om ze daar te controleren. Maar uh, drie jongens voetballen, alle drie.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 Welkom terug bij het programma ZFM Oud Zandvoort. U luisteren naar Corrie van Gorp met het nummer We Gaan Weer Naar Voetbal. Maar we gaan ook wel weer naar het einde van dit programma. Dat gaat snel, hè? Dat gaat heel snel.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 En ik moest toen naar La Couture toe. toe. Ja. Dus, dus ik heb praktisch niet met hem gevoetbald. Dus je weet ook niet of het echt een goede voetballer was of niet? Nou, dat was het wel. Het was wel een goede voetballer. Dus dat kan je wel aannemen. Dus anders. Ja, en daardoor is hij toen hier gekomen. En zijn, zijn er ooit mensen geweest... Uh, die uit jullie eerste... Uh, professioneel zijn geworden? Prof zijn geworden? Uh, mijn tijd... Uh...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 Rob Tilt. Oh, Rob Tilt. Ja, ja, ja, ja. U moet tegen Zijnen zeggen dat hij heus de rots in de branding was, was... voor mij toen de tijd, hoor. Want hij was als laatste man echt de, de, de, niet te passeren. Ik ga tegen Zijnen zeggen dat hij altijd een rots in de branding was en niet te passeren was. Ja. Zijnen? Doe op de, de groeten. Rob was de keeper, ja. Rob was de keeper, zegt Zijnen. Ja. ja. En jullie waren een goed duo samen. Ja, nou, zeker. Prima. Geweldig. En enorm bedankt voor je telefoontje, Rob Tilt. En prettige feestdagen. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Toch leuk zijn dat Dat was Rob, Tilt. Rob, Tilt. Tilt. Was Rob, Rob Tilt, Tilt, ja. Een donkere jongen. Ja. ja. Geweldig, hè. He. Heel goed, heel goed. Toch leuk dat Rob Tilt dan je eventjes belt. Ja, prima. Zijn we komen aan de, de laatste minuten van dit uur. Het is wel snel. Snel, hè? Ja. Wat is er veel te vertellen over Zand van Nee, sorry, de SV Zandvoort moet ik zeggen. Nou, was, toen die fout. tijd was het Zand van Ja. Ja. Dus, uh, Zijn er, je gezondheid is nog goed? Uh, nou ja, ik, uh, ik ben diabetes. Ja, de, af en toe even spuiten. Af, en toe, Twee keer per dag. Ja. Dus dat is het. Uh. Maar je weet dat je er honderd mee kan worden, hè?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 Fijne dagen.